Vannacht op sommige plaatsen ligt de vorst en mist. Morgen nu en dan zon bij 5 tot 8 graden. Later neemt vanuit het oosten de bewolking toe... en s'avonds valt op steeds meer plaatsen regen. Lokaal mogelijk natte sneeuw. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Vertraging bij de werkzaamheden op de A4... van Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw-Vennep, 5 kilometer. De rechter is ook eens dicht en de vertraging een kwartier.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 Ze gaan de spartioen en waar die op verkeer. Ze plaatst het deelt met vredes weer, haar vaaier Maar groep ze gilt, de zee zit in mijn ogen, we zand.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 Ja. Naast, vlak naast Hotel Victoria. Ja, over ja, station. ja, ja, ja. Het is natuurlijk voor jou ook lang geleden. Maar ja. was als 65 jaar als eerste vestiging, geleden. Eerste vestiging uh, met een automaathal was in Zandvoort. Toch? Ja, was toch in Zandvoort. De, de eerste hal. Um, en waar was dat? Uh, dat was in uh, Hotel Café Zomerlust van de familie Waterdrinker. Nee. nee. Ja, ja, zeker. Hoe kom je dan in Zandvoort?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 Long. But if you haven't gambled for love and lost, then you haven't gambled at all. They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 En ook speelautomaten, alles wat God verboden heeft, dat, dat werkt altijd in tijden van vreugde, heb ik in de gaten. <laughs> dus, <laughs> ja, dus die, die Abman, na de oorlog, ja, gingen ze allemaal weer terug naar Amerika. En dan zaten ze met altijd materiaal. Nou, en, nou dat konden wij wel gebruiken dan. En dan moet je weten, dus dan moest je heel handig zijn. Hè. Dat is nu wat je nog ziet in de derde wereld, die kunnen alles repareren. Nou, zo was het ook na de Tweede Wereldoorlog.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 nou die dingen eraan, die ging dan in zakken. Nou en dat ging weer naar de kassa en er werden dan... ...stafeltjes gemaakt van 10. En uh, als de klanten binnenkwamen... ...en uh, ze wilden 10 penningen... ...dat kostte dan een dubbeltje per stuk. Dan had je 10 uh, penningen. En dan hadden we als reclame... ...kreeg je dus uh, voor de vaste klanten... ...twee extra. Dus... 12 uh, <lacht> voor de gulden. <lacht> ja. Maar we, we zitten nog steeds... ...zomerlust. Ja. Maar vertel nu even Amsterdam.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 Ja, ja. Dan had hij uh, tegen Ari, de, onze oude voor de boer, weet je wel, ja. Al, ja, ja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 En uh, als jongetje, want ging je daarheen en die staat daar Aakensloot. vlak... Ja ja. ja, ja, ja. Die gingen, ja, Aakensloot, nee, hij Heet geen Aakensloot ja, heet het toch? Ja, die heet heette toch Aakensloot? Uh, nou ja. Die Schelpenplein. Ja, ja, Schelpenplein. Ja. Daar ging met een pakje, een pakje, met pakje met oude de kranten papier, naartoe. Ja. En dan zeiden we, we hebben oude kranten, is dat wat voor uur? En dan schudden niet. nee. Ja. Nou gingen we helemaal teleurgesteld, uh, gingen we weg.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 En, maar ik heb toevallig nog wel... De Witte Zwaan ja. heette dat ook geloof ik. Ja, ja had hij daar een grote zaal ook achter. En toen uh, ja, werden we een beetje weggefrommeld. Dat vonden we niet leuk. Maar dan hebben we hebben geloof ik ook één of twee jaar gezeten. Toen zijn we verhuisd. We uh, hebben van Café Oomstee hebben we dat uh, overgenomen. En toen zaten we dus aan de Kerkstraat.